Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De onderwijsminister wil dat scholen Oekraïnse studenten korting blijven geven. Vluchtelingen die hier willen komen studeren betalen vanaf dit jaar het volle bedrag. Dat is meestal dik 10.000 euro. Vorig jaar kregen ze nog korting, maar dat kunnen niet alle scholen meer betalen. Het gaat toch om, bij sommige universiteiten ook om grote aantallen studenten. En waar nou ja, de overheid wat ons betreft de partij is om dat te bekostigen... vinden we eigenlijk dat zij dat voor alle universiteiten zouden moeten kunnen betalen. Maar dat is de overheid niet van plan. Wel zijn volgens de minister scholen vrij om zelf het collegegeld te verlagen. Lizzo wordt door nog eens zes mensen beschuldigd van wangedrag. Vorige week kwamen drie achtergronddanseressen al met een aanklacht tegen de zangeres. Onder meer omdat Lizzo hen zou hebben gedwongen om een naakte danser aan te raken in een stripclub in Amsterdam. De nieuwe klachten komen van mensen die met Lizzo hebben getoerd... of die meewerkten aan een realityshow waarin Lizzo op zoek ging naar nieuwe achtergronddanseressen. De politie in Utrecht waarschuwt voor IP oplichters die een aanrijding in scène zetten. Je rijdt dan achteruit, ergens op een parkeerplaats... en ineens begint er iemand te toeteren of te schreeuwen. En die zegt dat jij hem hebt aangereden. Maar in ruil voor wat cash hoeft de verzekering er niks van te weten. Is een klassieke oplichtingstactiek... die volgens de politie afgelopen week al twee keer gebruikt is... schakel altijd de verzekering of de politie in, is het advies. En geen bibliotheek, maar een legotheek. Mensen die zich tijdens de regenachtige zomer vervelen, kunnen in Eefde Lego lenen. En daar zijn de Lego blokjes nu dan ook moeilijk aan te slepen. Heel druk. Drukker is we normaal. Op de zomer horen wij nou ja, een keer een tiental klanten. En nu zitten we echt op, op nou, ik denk dat we er honderd op een dag hadden of zo. Dat is nu net heel apart. Maar ja, het is natuurlijk slecht weer. Dus dat is uh, makkelijk en dan zijn we blij dat we dat uh, kunnen doen vind deze moeder ook wel fijn? Het wordt nu wel uh, mooie weer, maar ze zijn s ochtends altijd akelig vroeg wakker. Het weer, een heldere avond en nacht en daardoor koelt het flink af tot de graad of negen. Morgen wordt het langzaam weer zomer. Wolken, zon en 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. CSM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug in de tweede uur van ons interview met Hallo Fanrij-voorman Henk Korn.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 Of afgemixt in Engeland? Dat nee, de twee Engelsen hebben het. Uh, of Engelsen hebben het geproduceerd. Hoe heet die gast ook meer? Zo'n duo was het? Uh, die, uh, die later Hansen en Hansen of weet ik veel wat? Die jonge. Ja, best, best wel. uit Amerika. Ja, best wel big shot uh, ja. producer hadden we. Uh, <laughs> nee, nee. <laughs> maar de, dat de, uh,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 Dat je dat niet uh, kapot maakt of zo. Weet je wel. Dan moet je. Oh, een stuk produceert of zo. Ja, uh, precies. Da, dan ja. maar een beetje gammel. Dan maar uh, uh, niet allemaal uh, bovenop de tel of zo. Toch weer die nieuw Young Touch. Nou ja, ja Neil nieuw, uh, uh, nieuw is ook van, heilig van overtuigd. wat je opneemt. Uh, buiten een tamarijntje of misschien koordje. dat moet allemaal tegelijkertijd gebeuren. Dus oh, ook, ook je livezang.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 ja, uh, of zijn het gewoon beelden van een periode voor jou ja het Kijk, zijn, uh, wij, wij kunnen dat ons, ons dat moeilijk voorstellen van hoe dat voelt want ja het zijn jou ja, ja, of baby's, de, band, ja, ja. Kindjes, ja. de baby's hun kindjes de baby's en, en uh, net als je voor je kinderen geen, ja, niet echt een voorkeur hoort te hebben maar toch zijn er wel ja, die vind ik <lacht> toch nou, ik, vaak ook uh, aan een plaat hangt een uh, gaat een proces aan vooraf ja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 die had je op je lijstje ook. Ja. Gezet, ja, uh, ja. ja. En, en dat is. Uh, ja, waarom vind ik die goed? Dat is, dat is gewoon een heel simpel nummer. Wat. Uh, wat er ook misschien een beetje Japanese Cars achter heeft of zo. Weet je wel dat. Een beetje stom. Je spijt het je. <laughs> ja. ja. <laughs>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 virtuele. Maar het internet en zo, toch? Ja. ja? Spotify en, ja. en andere streamingdiensten. Ja. ja. En daar doe je nu ook wel aan mee? Ja, Excelsior doet daar aan mee. Oké. Okay. En wij dus ook. Ja. Tenminste, ik neem aan we wou, zo, ja. dat we ook kunnen zeggen van, joh, we willen daar helemaal niet aan meedoen, maar uh, ik uh, heb daar geen moeite mee. ofzo. Nee. Zo. nee.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 Vindt wel weer goed zo. Oh, oké. Okay. Ja, en, ja. en daardoor uh, kon, je, kon je wel weer... Was er niks aan de hand de volgende nee, dag we of zo? Ja. En En, en ja. terwijl de anderen, die... Uh, ja. <laughs> volgende morgen? Ja, <laughs> ja, maar we, we, we waren niet heftige rock'n'roll. Dat, dat, nee. dat, dat, nee. dat deden we... Dat, kon, dat okay. konden we niet, blijkbaar. Want hoe typeer je jouw muziek eigenlijk? Ja. Um,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 Zo, ik bedoel, ik, ik vind het ook leuk om uh, publiek aan te spreken en ja, ja. Reactie, te krijgen. Nee, reactie te krijgen, een soort ja, uh, ja want Jullie zijn natuurlijk in de punkperiode ook groot geworden eigenlijk wel, hè? Nou, om 120 begon, Post. eind jaren 70. Hè? Ja, om 80, ja Ja, 80, ja. Post, ja. Ja. ja. Maar ik heb wel punk meegemaakt, bewust. Ja. Dat, ook dat, bewust gespeeld.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 Ik ben van 61. <lacht> 62. Okay. 53. Oh ja, 53. En uh, nou in ja, 77 kwam, kwam Punk om de hoek kijken. En, ja. en uh, nou, dat, dat vond ik ook wel gevaarlijk of zo, weet je wel. We waren heel hard gedanst. En, uh, en de mensen die er waren, die waren toch wel... Want uh, Punk had je speed als... Uh,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 heeft geen uh, lage uh, verdiepingen nee, of nee, zo. Nee, wat, wat, wat je raakt ja. of zo. En dan is, is meer misschien voor de band zelf dan voor het publiek. Ja, ja, zou je kunnen zeggen ja. ja. ja. En, en punk gaat natuurlijk ook om energie. En niet om, om, om, ja. om, om, om dat je geraakt wordt. En daar, de, daar moest ik ook wel even aan wennen ja, even even van. Ja. En dan is als, je speed, als ik toen destijds in 1977 Speed had gebruikt... had ik het misschien allemaal prachtig gevonden. Maar okay. ik uh, was toen nog niet goed op de hoogte van, uh, van uh, dat soort narcotica. <laughs> Inderdaad, ja. ja. En vond je toen wel bands in die in die periode speelden uh, oké? Okay? Ja, ja, de diff was je de natuurlijk. Diff, ja, maar ja. dat vond ik niet echt punk. Nee, maar... Dat... Het was hele hoekige...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 Dat ja, was Cube en zo een heel goed voorbeeld. Ja, super belangrijk. Ja. bedoel, anders hadden wij geen uh, muziek, uh, hadden we niet op zo'n manier muziek gemaakt. Ah, uh, nou dat vind ik leuk om te horen. Waarom niet? Ja. Nou, nou Ja, dat iets? is gewoon, de, gewoon, de, gewoon de, de, de, ja, de basis begint toch met uh, Jailhouse Rock of uh, ik noem maar wat. Weet ja, je wel? Voor, voor de. Want ik, ik zat gisteren in de auto en, en dat nummer kwam opeens langs Joe Rack. Dus al het elektronische en dat ja misschien ben ik een oude lul. En dan ben ik ook. Vond ik dat van, oh, dat klinkt goed dit. Van Elvis Presley, ja. Ja. ja. ja, dat is heel goed. Maar dat heeft, ja, is dat blues? Nee. Nee. Ja, dat nee. nee. ja. Ja, ja, is blues. Rock and roll, ja? blues. Blues en rock and roll. Uh, dat gaat uh, bij elkaar, toch? Ja. Hij, heeft, hij, hij heeft ook drie akkoorden, kom op. <laughs> a break brother turned to shift the shifter and he said nix nix Ik wil ja, nog wel uh, wat graag weten over uh, hoe je de Sahara Sound Studio dan bent oh, begonnen... Ja. waar we hier nu zitten voor onze opname... Uh,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 Now I live in Reno County. Hi, my name is O'Rourke, Captain O'Rourke. I can't go back to new.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 Wat je wil doen is... Wat je, dat je, dat, dat wat noem je. jij succes? Oh, dat, je, je wil, dat je dat, dat, je, je dat uh, kan? Ja. ja. Dat zou ik geen succes noemen, toch? Ja, misschien voor jezelf, maar naar buiten toe? Ja. Nou ja, de, bedoel... Dat, gaat, ja. Gaat het gaat helemaal niet om naar buiten toe. Dat vind niet van, belangrijk? Van, jij... van, nee, ik bedoel... Nee, als, ik heb ja. ook eerder gezegd... Als mensen het leuk vinden, vind, vind ik het mooi. Als ze het niet leuk vinden, even goede vrienden. Ja, ja. Dus... Ja.